Het gaat beslist een roerige week worden voor sommige kippers. Maar voor... <laughs> Vooralsnog heerst de gewonelijke gemoedelijkheid. Luistert u naar een nieuwe aflevering van Citroentje met Suiker. Wat kan ik je inschenken, Ali? Uh, doe maar een glaasje water. Een glaasje water? Ja, ik uh, kom net van de dokter.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 Dus ik schiet in de lach. Ja, hele foto verprutst. Ja, dat moet je ook met foto's van jezelf. Het is een studie, pa. Een studie naar wie ik ben. Maar niet dat kan ik je toch zo ook wel vertellen. Daar gaat er niet om. Iedereen heeft verschillende gezichten. Maar dat flauw ook zeg. Nee, dat is... Kijk, ja, je hebt er eentje en dat is meer dan zat in jouw geval. Ah. Zeg, wat zit Ali daar toch de hele dag oorverdovend te krauwen?" Ze doet aan de lijn. Heel gezond. Ho, oh, dat zou ook. Wat voor jou zijn pa. Ja. Zeg, wat... wat? Wat is er mis met mijn lijn? Nou, je bent de laatste jaren wel wat steviger geworden. Hm? Luister, er is niks mis met stevig. Hè? Ik ben een gezonde kerel. Of soms niet, Manny? Um, ik lijn ook. Is dat een speciaal worteltjesdieet van u? Ja, ze zijn in de aanbieding bij de koop. Zeg, Manny, jij aan het dieeten?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 Moet je kijken, ze komt hier naartoe. Krijg nou wat zeg. Ja. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Eh, Hallo. Hallo. Um, wil je wat drinken? Zeg ben jij betoeterd? Je gaat dat kind toch in alcohol aanbieden? Ach, wie zegt nou dat ze alcohol wil?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 Dan, dan, dan krijg je een lekker drankje van me, hè? Kom. Nou. En toen hebben ze tot sluitingstijd zitten praten daar in de hoek. Ik heb de ene je neven naar de andere gebracht. En appelsapjes, idem dito. Waarom heb ik nou nooit dienst als er zulke dingen gebeuren? Als een kleindochters van tante Ali komen. Precies,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 En Ali is wit als een hoopje zelfrijzen op bakmeel. Ja, maar ze schijnt een Surinaamse vader gehad te hebben. Die is weggegaan toen ze een kleuter was. Ach, dat Ali daar nooit iets van geweten heeft. Die Mieke is altijd tegen raads geweest. Ali hebt er niks ter verdriet van gehad. Nou, Ali zal ook niet de makkelijkste moeder geweest zijn. Ali stond er helemaal alleen voor. Vergeet dat niet. Dat is niet niks hoor. Een kind alleen opvoeden. Nou. En, en Mieke was een puber.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 Zie je te kijken in de blaadjes schat? Ah, rompertjes in de aanbieding bij de groothandel. Alsjeblieft, Leo. Hoezo rompertjes? Nou, ik denk dat Teun inmiddels getrouwd zou zijn. En ze eerste kindje krijgt. Getrouwd? Oh, met Linda van der Bakker zeker. Linda van der Bakker? Nou, ja. nee, Teun kan toch wel wat beters krijgen? Waar hebben ze het over? Nou, ja, helemaal zeker weet ik het ook niet. Maar ik geloof over hun niet bestaande zoon Teun.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 Alleen water, tante Ali? Ja, ja, ja. Al die alcohol kan nooit goed zijn voor je leven. Oh. En ik moet echt op mijn bloeddruk letten. Zoiets drinkt ineens heel sterk tot je door, weet je? Met je kleindochter in huis. Oh ja? Nou, Ze wil niet terug naar de moeder. Ja, maar die heb je toch, neem ik aan, wel op de hoogte gesteld, hè? Nou, Tante Ali? Ik heb wel gezegd dat ik vind dat Mieke het moet weten. Maar ik wil eens niet dwingen.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 Jij bent hier degene zonder kinderen. Dus wie ben ik hier nou om te klagen? Het is alleen... Nou ja, hierna houdt het op. Snap je? Mijn genen. Je moeders genen. Onze familie. Jee, Nee, nou, ik, ik bedoel... Kijk, van Mani kunnen we op dit punt ook niet veel verwachten. Zou ik maar zeggen. Ach. Het spijt me, pa. Luister meid, het is van de gekke.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 Zijn. Zou ze uitstappen? Vast en zeker. Zou ze veel veranderd zijn? Wa wa waarom stopt ze nou niet uit? Oma, ik ga je zo missen. Nou, nou, we zien elkaar vast heel snel weer, hè? Jij bent mijn wortels, oma. Oh, schot. Ja. Ga nou maar, wordt het wordt alleen maar moeilijker. Bemoei je er niet mee. Pardon? Kom je naar me kijken als ik op de toneelschool word aangenomen, oma? Oh, natuurlijk, meisje. Ik kom naar elke voorstelling. Ik wil niet. Nou, doe nou maar, meid, doe nou maar, hè? Maar... Nou, Dag, allemaal. dag, dag, dag liefheids. Dag. dag, kind. Dag, dag. Nou, het gevoel voor drama heeft ze in ieder geval. Oh, tante Ali. Ze, ze bleef gewoon in de taxi zitten, mijn Mieke. Ik zag het. Ik zag het, tante Ali. Nog steeds hetzelfde. Het is je tranen niet waar. Nee, ik, ik hoop dat Charissa snel weer contact opneemt. Ach, natuurlijk doet ze dat. Ze zei dat ik haar wortels was, maar...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 Een glaasje water van Dale. Heb jij belazerd? Een je neven wil ik en niks minder. Nou, <laughs> jongens. <laughs> he, he, nou, nou, nou begint iedereen eindelijk weer een beetje normaal te doen. Wat is normaal? En zo is er weer een week voorbij. Een familieweek vol wortels, eetbaar en oneetbaar.